10 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Hans Veilbrief en Alexandra van Huffelen van D66... worden de nieuwe staatssecretarissen van Financiën. Haagse bronnen zeggen dat tegen de NOS. Veilbrief en van Huffelen nemen de taken over van Menno Snel. Die trad vorige maand af vanwege de affaire rond de kinderopvangtoeslag... Onder de ouders werden daarbij onterecht als fraudeur aangemerkt... door de Belastingdienst. Na de affaire besloot het kabinet dat snel moest worden opgevolgd... door twee personen. Velbrief werkt sinds 2017 als ambtelijk voorzitter van de Eurogroep. Van Huffelen is nu nog directeur van het gemeentelijk vervoerbedrijf... in Amsterdam en lid van de Eerste Kamer. China heeft per directe handel en consumptie van een groot aantal dieren... verboden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan...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 In de Amerikaanse Senaat zijn de advocaten van president Trump begonnen met zijn verdediging in de afzettingsprocedure. Ze betoogden dat de democraten de verkiezingsuitslag van 2016 ongedaan willen maken en Trumps kansen op herverkiezing willen saboteren. Morgen en overmorgen gaan ze naar verwachting meer inhoudelijk op de zaak in. De democraten willen nog extra getuigen oproepen, maar het is zeer de vraag of ze hun zin krijgen.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 Het weert is grijs, maar mogelijk later op de dag in het zuidoosten... Uh, komt de zon erbij en dan kan de temperatuur oplopen tot 8 of 9 graden. Elders wordt het een graad of 6. Morgen zijn er periodes met regen en staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files...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 Van ZFM Jazz Mijn naam is Edward Rauhorst. Je luisterde naar de klanken van een jazz icoon Duke Ellington met die andere jazz gigant De tenor en sopraan saxofonist John Coltrane Wat gaan we doen vandaag? Ja, de uitzending van vandaag staat in het teken van de muziek Van die John Coltrane train De Amerikaanse saxofonist Wiens uh, improvisatietechniek en klankkleur een inspiratiebron vormde en vormde voor, voor generaties aan jazzsaxofonisten wereldwijd. Ik duik vandaag in die muziek van John Coltrane aan de hand van een interview... dat ik had met Ben van den Dungen, de Nederlandse topsaxofonist, kort voor de aftrap van zijn John Coltrane tribute tour afgelopen december. Ben is natuurlijk ook een tenor en sopraan-saxofonist... en kan met recht een van de helden van de Nederlandse jazz worden genoemd... Hij speelt, speelde sinds de jaren tachtig met verschillende groepen. Zo'n nou, meer dan 6000 concerten wereldwijd. En is te horen op meer dan 80 albums. En hij viert dit jaar zijn 60ste verjaardag. Ja, JC, John Coltrane. Daar staan die initialen voor, voor de Jazz Leaf Die John Coltrane, die vierde hardpop. Met in uh, Miles Davis' band rond uh, five, uh, 56, 57... Uh, zich ontwikkelde tot een uh, eigenstandig bandleider eind jaren 50... met een volstrekt eigen sound en een zeer spirituele... wel haast meditieve muziek in ja, de jaren 61, 65... om na zijn meesterwerk A Love Supreme uit begin 65... in die free jazz of avant-garde jazz te belanden... totdat hij door een ernstige ziekte al op 40-jarige leeftijd, in 1967, kwam te overluiden. Luisteren we naar een fragment uit het interview met Ben... dat ik had bij hem thuis onder de rook van het Vredespaleis in Den Haag. Uh, een mooiere plek om John Coltrane's muziek te bespreken. Kun je haast niet hebben. En hier geeft Ben een kenschets van John Coltrane. En dat dan ergens naar Love Supreme... Je moet je voorstellen dat je een ritmesectie bij elkaar vindt zo, die een, een kleur verzint die er nog liefst. niet bestaat. dat is best geniaal. Maar dat hij dus gewoon zegt van nou oké, okay, boem, dat stopt we een strikje omheen, dan kijken we niet meer om, Up next. Ja, ja. Het gemak waarmee hij dus zeg maar afscheid heeft genomen of dingen na zich ja. dat is gewoon eh, eigenlijk oh, bijna onvoorstelbaar. Goedemorgen bij ZFM Jazz. Uh, je hoorde een nummer van het klassieke kwartet van John Coltrane. Het kwartet wat het meest bekend werd, zeg maar. Uh, met Elvin uh, Jones op drums, Jimmy Garrison op bas en McCoy Tyner op piano. Met het nummer All or Nothing at All... van het album Ballads uit 1962. En aan het begin van de uitzending hoorde je... Duke Ellington en John Coltrane met uh, In The Sentimental mood Uit uh, gelijknamige LP Duke Ellington en John Coltrane uit 1962. Dus terwijl hij ja, zijn eigen sound aan het ontwikkelen was... had hij ook respect voor de traditie en trad hij dus op... of nam hij een plaat op met zo'n icoon als Duke Ellington. Um, ja, ik zei het al, ik zat bij uh, <coughs> Ben van der Dungen thuis... en de vraag was natuurlijk, uh, ja, hoe kwam hij zelf in aanraking met die muziek van John Coltrane. En dat gebeurde op het conservatorium in Den Haag... waar hij studeerde. Luister maar. Coltrane heeft een periode gehad van 10, 12 jaar... waar hij 120 opnames heeft gemaakt, als het er niet meer zijn. Die periode met Maals tot uh, zijn periode... Tot, tot de Atlantic hier zo met Jainstap, dat is een soort... soort En, uh, en, uh, en ik woon in Den Haag. En dat was een fantastisch omgeving. Met allemaal hele goede muzikanten en zo. Uh, dus ik rolde daar zo in. En ik ben daar uh, zeg, maar mee, me, zeg maar mee bezig uh, gegaan. Maar ik hield eigenlijk gewoon van rockmuziek. Niet van jazz per se. Hoor. Nee, helemaal niet. Maar uh, ik had die saxofoon gekocht. Ja, in rockmuziek gebeurt er toen niet veel uh, met saxofoon. Dus en, uh, afgezien, ik had natuurlijk allemaal les van jazzgasten. Dus ik ben gewoon. Uh, weer ingerold. Uh, ja, weer ingerold eigenlijk. Maar um, om een lang verhaal kort te maken, kijk, ik luister naar Parker en ja. uh, al die mensen, DC's, uh, The Gets, noem maar op. Echt gewoon dat je gegrepen wordt, dat, dat had ik eigenlijk nog niet. En ik kocht een plaatje, dit plaatje heb ik hier hangen, Cooking en uh, Relaxing oh, that, van, yeah. van Miles Davis. Yeah. En daar zat Coltrane op. En dat oh. sloeg gewoon in als een, als een bom. Dat nee, vond dat ik gewoon ongelooflijk. Uh, sinds, uh, sindsdien heb ik, uh, ben ik door die man gegrepen ge, uh, geweest, altijd. De Miles Davis, Quintet, met daarin ook John Coltrane op sax. Ik had even het verkeerde fragmentje te pakken... maar het gaat nu weer goed, denk ik. Uh, dit kwam van de LP Cooking, dus daar begon het voor Ben van der Dung allemaal mee... wat betreft John Coltrane, opgenomen in 1956. Uh, om aan zijn contractverplichtingen met prestige te voldoen... regelde Miles Davis twee opnamesessies in 1956... die uitmondden in... 4LP's, relaxing, working, steaming en cooking. Met dus onder meer Miles Davis, Red Garland op piano, Paul Chambers op bas en Philly Joe, Jones, Philly Joe Jones op drums. En de song die je hier hoorde uh, heeft een beetje een merkwaardige titel, I Regine. Maar als je dat omdraait dan uh, lees je Nigeria of Nigeria. En dat is eigenlijk een nummer van Sonny Rollins. Ja. Die, zit dus, of die zat op het conservatorium in Den Haag, ik denk ergens begin de jaren 80 En Train John Coltrane wordt een van zijn favoriete studieobjecten. Nou weet je wat het gekke is, dat ik eigenlijk uh, die eerste periode van Coltrane heb ik eigenlijk heel erg nagedaan. Er zijn een aantal solos dus die je uitzoekt. He, al die prestigeplaten. Nou, oké, okay, is een periode met maals voorbij. He, around midnight, middernacht, bijna elke solo is gewoon een soort ongelooflijke compositie. Bijna Daar haal je allemaal dingen uit. Dat is zeg maar in je studententijd is dat een, hoe hij zijn vocabulaire opbouwt. Dat is vrij is, zit een goede structuur in. Eigenlijk goed uh, te leren. Op een gegeven moment, ja, dan, dan krijg je dus gewoon behoefte aan, uh, aan ruimte. Dus dat, dat laat je dan op een gegeven moment varen, varen. Dat Is het al tijdens je studie dat je denkt van nou? Nee nee nou, beetje... tijdens het spelen, tijdens eigenlijk mijn professionele carrière. Naar John Coltrane's Sextet uh, van de LP Blue Train. Zijn enige LP voor uh, Blue Note, het legendarische label, uit 1957. Uh, op, deze, uh, album, op dit album deden onder meer mee Lee Morgan en Curtis Verlop trombone. Uh, ja, dit was eigenlijk de eerste plaat waarmee John Coltrane zich uh, profileerde als uh, uh, bandleider en componist. Ja, Ben die is zich uh, vroegtijdig bewust dat hij uh, geen kloon van John Coltrane moet worden. En hij doet dus altijd zijn eigen ding. En dat doet hij ook tijdens zijn tribute tour. John Coltrane tribute tour. Maar de vraag was natuurlijk wel... hoe, hoe ga je zo'n tribute tour aanpakken? Uh, welke songs kies je? Welke muziek komt erin voor? En daar antwoordde hij het volgende op. Kijk, het is een tribute programma. Dus je moet natuurlijk een beetje alles aan bod laten komen. Maar ik wilde ook niet een, een TLA-cursus nee, van maken. Nee, Weet je wel, nee, dus het moet nee. ook niet zoiets zijn van, nou, je wilt zien dus uh, nee. dit en dat. Het moet ook een leuk programma zijn. Ik zou een heel avond kunnen vullen met Lain Love Supreme. Dan zou je, zeg maar, zijn totale spectrum eigenlijk uh, ja, ja, een eenzijdig belichten. Giance zit erin, in, Last Supreme zit erin. Dus er uh, dus uh, zijn belangrijke dingen die, die, die uh, speelt. Maar ga je, je zelf dan weer. Uh, ja, heb je dat de uh, afgelopen maanden weer helemaal opnieuw belasting? Ja, ja ik, heb, uh, ik heb dus zo'n zo soort, soort lijst gemaakt van nou ja, <lacht> die moeten dus er wel in zitten. En, uh, en stukken die mezelf uh, aangrijpen. aangrijpen ja. En ook die bijvoorbeeld waardevol zijn voor het programma zelf. Dus, dat betekent eigenlijk dat je die, die, die stuk een beetje moet compressen. En ja. dat je die ook dat je het programma een beetje moet waarderen met momenten die ook wel uh, die, die, die het programma nodig heeft. Ja. He, bijvoorbeeld uh, After the Rain ja. is, het. is gewoon een hele mooie uh, sfeerstuk. Dat is een ja. soort rustmoment. Ja. Maar dat is niet een stuk wat ik op het eerste gezicht gelijk zou kiezen, maar ja. dat, dat, dat heeft dat programma dan weer even nodig. Ja. Ja. Natuurlijk naar stukken die uh, een bepaalde sound opleveren, een bepaalde manier van spelen. In combinatie met van wat ik er zelf mee kan. Dan zijn er zijn ook wel een paar huzare, st huzare stukjes die je dus niet kan laten liggen ja. in zo'n tributeprogramma waar je gewoon aan verbonden zit, hè, zoals bijvoorbeeld Steps. Uh. Dat is op zich niet zo'n heel creatief stuk hoort er natuurlijk wel een beetje bij yeah, omdat yeah, dat het een, yeah. een, een daar zit yeah, wel it's een van in voor de fans waarschijnlijk te kennen en zo'n Love Supreme hoort daar natuurlijk it's ook cool. bij yeah. dat is natuurlijk ook een soort epels of my, my Favorite Things, weet je wel yeah. Want er zitten natuurlijk een aantal van die stukken die, die, die uh, kan je niet ontkennen Nijma bijvoorbeeld yeah. uh, Nog steeds naar ZFM Jazz met de special over John Coltrane aan de hand van het interview met Ben van den Dungen en je luisterde of je hoorde eerst het nummer After the Rain van het album Impressions uit 1963 het waren eigenlijk live opnames uit 1961 in de Village Vanguard aangevuld met een aantal studio opnames die pas in 1963 werden uitgebracht op dat album Impressions en daarna hoorde je Naima, een klassieker van John Coltrane... vernoemd naar zijn eerste vrouw... te vinden op het album Giant Steps Atlantic 1959. Um, dat was eigenlijk het debuutalbum van John Coltrane... voor dat label Atlantic. En dat werd opgenomen rond dezelfde tijd als Kind of Blue... die epische plaat van Miles Davis... waaraan John Coltrane ook meewerkte. En Giant Steps was voor het eerst dat alle stukken die op die plaat stonden van Coltrane's uh, handwaar. En de mensen die meededen, deden ook mee bij Miles Davis op uh, Kind of Blue. Ja, ik had het daar net al over het klassieke kwartet uh, van uh, <coughs> John Coltrane. Maar dat heeft eigenlijk Ben van der Dunge ook. Die werkt al meer dan 12 jaar samen met uh, een vaste band, zijn uh, kwartet. En daarmee is hij dus ook uh, begonnen met die John Coltrane tour... En hij kan zelf het beste natuurlijk... zijn eigen bandleden introduceren. Als de bezetting zit Marius Beets op Bas... Uh, Gijs Dijkhuis op drums... en Miguel Rodriguez op piano. Marius ken ik al heel lang. We hebben met elkaar eigenlijk wel rakelings geraakt op school. Hij zat eigenlijk net een generatie later dan ik op school. Ja, Ik ben mijn hele leven muzikaal altijd... heb ik met Technicaal, hem gewerkt. Ja. En, uh, we zijn wat dat betreft een soort soulmates. Gijs ken ik eigenlijk later, maar die ken ik eigenlijk ook al heel lang. En uh, daar geldt hetzelfde voor als uh, wat ik heb met Majes. Met, met het tandem, ik kan met hun een hoop kanten op die, die bij mij passen. En we hebben nog, uh, natuurlijk niet vergeten, de pianist. Als we nu toch pianist ben, Michael, pianiste, uh, Michael Rodriguez ken ik. Eigenlijk heb ik hem een blauwe maandag lesgegeven. Ik hij in een ensemble in, okay. in, in Rotterdam. En toen was hij eigenlijk al, al helemaal uh, top. Want hij komt dus en, ook niet uit Nederland? Of? Nee, hij komt uit Spanje, uit Madrid. Okay. Uh, hij heeft een beetje rondgezworven over al die scholen. Hij is Den daar de geweest, Rotterdam, Amsterdam, en is dan naar New York geweest. Het is de tweede pianist die ik heb gevraagd voor het kwartet. De eerste ga ik zijn naam niet noemen, maar okay. hij, daar, dat werkte niet. En uh, toen kwam hij erbij en dat was gelijk uh, perfect. hoorde het Ben van Dunge kwartet ingeleid door Ben van den Dungen zelf. Uh, met het nummer De Pimp, uh, een compositie van Ben. Uh, en hij speelde hier op sax? Hij is ook uit de muntende speler op de sopraansax. Daar komen we in het tweede uurtje nog op terug. En dit uh, nummer komt van het uh, album Ciao City. Het Ben van de Dunge kwartet heeft ik, drie albums uitgebracht. De vraag is natuurlijk wel, uh, hoe bereid je je voor op zo'n... Uh, John Coltrane Tour, hoe uh, maak je die meditatieve periode van John Coltrane, hoe maak je die muziek je eigen? En daar antwoorden Ben het volgende op. Dat wist ik al van tevoren dat dat zou gebeuren, dus ik heb af en toe van die tryouts heb ik gedaan okay. wel. En, uh, en die zie ik dan eigenlijk als een soort uh, repetitie met publiek. Eigenlijk kunnen we eigenlijk alles al spelen, maar het gaat over de detaillering. Gewoon uh, aan meer vrij benaderen. ...dan dat ik het uh, zeg maar... Uh, ...vanuit de Bob... ...hard Bob ja. Kampen aan ...van dit is het schema en dat moet je dan ja. spelen. Want dan is het zo dwingend dan, uh, dat daar ontstaan... ...dan hele andere dingen die ik eigenlijk niet wil. Ja. Uh, die hele... Die hele uh, spiritualiteit die, dat is een, is een bepaald soort een manier van spelen er zit aan de ene kant een soort energie in, aan de andere kant zit gewoon die, uh, die soort innerlijke rust zit ja. daarin weet je wel want als je het repeteert kom je dus eigenlijk gewoon niet in, in die vibe terecht omdat nee, het is moeilijk om te repositeren uh, natuurlijk ja, dat, in is eigenlijk ja. een soort uh, uh, en, het proces kan eigenlijk alleen maar als er ook publiek bij zit E Dunger met zijn kwartet live in Madrid, A Night at the Club in uh, 2014. Milonga, een eigen compositie, daar luister je naar. En zijn kwartet dus, toen die uh, John Coltrane tribute, uh, en je kan hem ook zien, Ben van de Dunger, op 3 februari in Haarlem in de pletterij. Ze hebben dus niet veel gerepeteerd eigenlijk, maar ik kan je verzekeren, ik heb het al gezien in Groningen, het is echt een geweldig Concert en een geweldige tribute. Um, ik vroeg ook aan Ben: van ja, als je nou uh, John Coltrane zou moeten introduceren aan de hand van een aantal albums aan een beginnende liefhebber, welke LP's zou je dan aanraden? En uh, daar gaf hij het volgende antwoord op: uh, Nou, de, de periode van, ja. van Maals als één en tot, tot met 15, de B2, 60, dus twee, ja. Coldplay 2 zou Coltrane Sound zou ik eigenlijk een, en dan als bijzonderheid uh, Johnny Harper noemt, you can't ja. and my favorite things and crescent ja. Ja. veel, maar wat echt gewoon en waar hij subliem is is Soul Train Soul Train, ja, ja. ja. De theme voor Ernie van uh, het album Soul Train uit 1958. Uh, een beetje een obscuur nummer. Door, geschreven door een Fred Lacey, vrij onbekend persoon. Uh, en uh, een eerbetoon aan de alto -Sax, uh, speler Ernie Henry. Die uh, aan een overdosis overleed. Overdosis heroïne op uh, 1957. En John Coltrane was de eerste die dit nummer op de plaat zette. En die Fred Lacey die het schreef, dat is, is altijd een uh, obscuur figuur gebleven. We zitten aan het einde van het eerste uur. Uh, ik zei al, we gaan het tweede uur daarmee verder. Maar dan besteden we ook wat aandacht aan de andere activiteiten van Ben van der Dungen. Want hij doet veel dingen. Hij is een hele veelzijdige artiest. En daar komen we dus op het, uh, in het tweede uur op terug. We sluiten af met een nummer uh, dat komt... Van het album uh, uh, uh, uh, Coltrane Sound, meen ik, heet het. Ik ben even het nummer of de naam van het LP kwijt. En um, het nummer heet Night Has A Thousand Eyes. Mm -hmm.